Het weer nog, hier en daar een bui. De ochtend is het vrijwel overal droog, met vooral in het oosten zon. Later op de dag opnieuw regen, moet regen. Het wordt dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Zijn jullie er allemaal weer? Ja, ik denk als toch iedereen weer vakantie is, dan ga ik me niet zitten uitsloven. Maar voortaan ga ik u weer wekelijks vervelen, hoor. Nou, wat hebben we de afgelopen tijd gehad? Regen, Griekenland, regen, de euro, regen. Uh, weer een Bernard Bastard, Regen. Een Noorse gek die een heleboel mensen heeft vermoord. Nou hoorde ik dat Lacoste die met het krokodilletje... die willen dat die anders, die moordenaar... dat die wat anders gaat dragen dan zo'n shirtje met een krokodilletje. Omdat ze bang zijn dat hun reputatie wordt aangetast. Dat is toch niet te geloven, hè? En wat dan met al die mensen die jarenlang gratis reclame voor hun niet gemaakt hebben... door die rotkrokodil waar ze altijd mee op hun borst moeten lopen. Nee, daar hoor je ze niet over. Maar nou een moordenaar ermee loopt, krijg je de krokodillentranen, verdammen. Ik heb trouwens die Hans Anders van de Brillen heb ik nog niet gehoord. Hè? Want die krijgt er natuurlijk ook last van. Maar goed, dat is waar de hedendaagse mens mee bezig is. Hè? De een vermoord 69 jongelui en de ander is daarna alleen maar bezig met de verkoop van zijn krokodillentruidjes. Enfin, gisteren was het nog even lekker warm en binnenkort hoop ik weer spraatjes te mogen eten. doei! doei. kijk op groentevrouw.com voor uh, uw nachtelijk potje goede Zin van Marja en Goed, uh, daar was ik dan weer, hè? werkelijk helemaal opgeladen. Schoon geregend natuurlijk. Bij mij thuis klemmen alle deuren door het vocht. Ik zakte bijna door mijn de achterplatje. Maar hier zit ik droog. He, weer lekker vanuit de vissenkom in het donkere en verlaten AKN-gebouw. Frans is er voor de regie en achter de knoppen en de schuiven zit Anne... Nou, dacht ik maar eens rustig aan, moest beginnen. Daarom heb ik geen gasten dit uur. Ik heb wel heel veel lekkere muziek. En u zelf natuurlijk, want straks ga ik het mysterie van Emily spelen. Krijg ik u aan de lijn, hè? Moeten we bij uw zomer vertellen, akkoord? Alleen de hoogte- en dieptepunten dan, hè? En verwerkt leed, anders word ik veel te droef. En dat kan je niet hebben, hè? In een programma dat over het goede leven wil gaan. Een vriendin die uh, tipte mij deze oude rot: Don't you mind people grinning? in your face. Don't mind people grinning in your face. I say, bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know they're grinning in your face they'll jump you up and down just as soon as you're back trying, they'll be trying to crush you down but just by who isn't mine a true friend hard to find don't you mind people grannin' in your face? you know your mother will talk about you Your sisters and your brothers, too. Don't care how you try to live. They'll talk about you still. But just by who doesn't mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people be beginning in your face? Don't you mind people be beginning in your face? Don't mind people grinning in your face. Oh, this bad is in mine. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Ja, geboren in 1902 in Mississippi, medegrondlegger van de Delta Blues, Sun House. Wilde ooit priester worden, maakte pas tegen zijn zijn eerste plaat. Maar ja, door de grote depressie sneeuwde hij helemaal onder... en het duurde tot uh, bijna jaren 40 dat zijn talent echt onderkend werd. Nou, gelukkig werd hij 86, heeft hij nog wel zijn roem kunnen genieten... Nou, wat gaan we doen vannacht? Uh, nou, ik ga dadelijk dus al lekker met u het mysterie van Emily oplossen. En na drieën gaan we naar Amsterdam, naar het Amsterdam Museum. Want uh, die zijn helemaal in de 21ste uur uh, eeuw gearriveerd... met een uh, bijzondere nieuwe vaste opstelling. Amsterdam in 45 minuten. Duizend jaar geschiedenis, ja, ja. Ik weet even niet meer hoe ik aan hem kom... maar uh, verhalenverteller Kees van Wanrooy uit Breda... Uh, die stuurde mij een uh, cd met uh, zijn sprookjes en ik laat er eentje van horen. En dan is het alweer tijd voor Maarten van Rossum... Hè? de man die naar mijn mening met zijn broodnuchtere kijk op de wereld... hele aardige analyses geeft van de tijd waarin we leven. Soms met een kwinkslag, soms net één te veel, volgens sommigen. Maar uh, ja, mij uh, heeft hij altijd uh, zo om. Want je hoort hoe hij van binnen altijd zelf moet lachen om zijn eigen kleine grapjes. Dat is een eigenschap die mijn vadertje haar ook had sterke mate. Goed, vannacht begint uh, Emeritus Hoogleraar Geschiedenis van Rossum... met zijn college-reeks over het fenomeen populisme in Nederland. Uh, verder pakt het laatste uur uh, Jan Emals heel erg uit met zijn tracktracers. Hij heeft ze uh, flink gegraaid in zijn platenkast. En uh, nou... Wat hebben we verder nog? Nou ja, luister gewoon maar. En de website, AdelinevanLier.nl kun je alles terugluisteren. En je kan ook lezen waar het allemaal over gaat. En je kan je er ook op abonneren. Kan je podcasten. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.karo.nl hij kan ook vriend van me worden op Facebook. Oh, dan moet ik daar trouwens ook weer op opzetten, ja. Goed. Aline van Lier, zo was de naam. En nu Roos van want die heeft een nieuw album uit. En ik hoop zo dat ze binnenkort weer eens te gast is. Nacht auto, nacht auto, je overdag net zo.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 Nachtauto, nachtauto, sling je over dag net zo. Hoe meer naar mij kijkt in plaats van de weg, hoe veiliger ik me voel. Ik draag jou allemaal gordel, geen kinderspel, geen kinderstoel. Van haar nieuwe album Omdat Ik Het Wil. Um, Zelfbenoemd benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die is terug van een welverdiende vakantie onder de Moordijk. Hij zal weer elke week in het holst van de goede nacht laten horen... waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. Ongeveer midden in het vinyl-alp. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Nou, leuk je weer te zien, uh, Rex. Heb je een fijne vakantie gehad? Ja, eens gelijk, uh, Zeer zeker. Ik heb een ontzettend fijne vakantie gehad. En jij? Ik zag je nog wegrijden met die caravan. Nou, dat, uh, dat lag een beetje schuin allemaal. Hè? Dat was een dat, was dat goedgekeurd. Eigenlijk... Um, uh, Rex, waar ben jij op vakantie geweest? Ja, Limburg. Uh, boven alles. Uh, Limburg gaat boven alles. Hè. Dus ik was in IJsden. Ja heel gezellig bij mijn ouders, pintje drinken en uh, eigenlijk een heel relaxed uh, vakantie gehad. Maar zullen we naar de plaats gaan, Rex, Ik zie dat je uh, voor het uh, seizoen 2011-2012 een Hele stapel uh, singeltjes heb meegebracht. Uh, Allemaal vinyl, hè? Ja, ik ben gek op vinyl, hè? Veef toeren, dat is het helemaal. En ik uh, ben ook weer aan het sparen geslagen. Maar uh, ja, het zijn dus ook heel veel producties waar ik zelf aan mee heb gewerkt. Je weet, ik, ik zit al jaren in de popmuziek. Maar over dit seizoen beginnen met een uh, grote fan. Ik ben een grote fan, laat ik het zo zeggen, van love It. Lovett. Love It? Wie? Wie? Love It. En I Love It is een singersong waar ik... Wie? Leil Love it. Uit uh, Texas, Lei Lovett, Ja, is een geweld... ook een, een, trouwens, een, een gewaardeerde acteur. Maar dit even terzijde, we gaan het even hebben over Lyle uh, Lovett. En hij heeft. Eventjes, Rex. Ja. Voor degenen die, die nog nooit naar jou geluisterd hebben. Rex van Beuningen, hoe moet ik jou omschrijven als we het hebben over de popmuziek? Wow, vraag je dat ermee? Uh, ja. ja, ik, ik uh, ben eigenlijk een allesweter... en een allesvreter in de popmuziek. Dus ik wil, ik wil eigenlijk dit seizoen de dwarsverbanden in de popmuziek aan het licht leggen. Oké, okay. uh, over wie hadden we het ook alweer? We hadden het over de Texaanse zingersongrijter Lovitz, Een groot man en hij treedt nog steeds op. En uh, ik wil, hij heeft een single gemaakt, Stand by your man. Stand by your man. Als, en hij zingt het. Dus dat, daar zit al iets homosueels in, mogelijk... Ik kijk altijd naar de dwarsverbanden. <laughs> dus, wou ik even een stukje laten horen van de plaat van Lyle Lovitz? Daar komt-ie. Ja, daar komt-ie. Ja, is dit, is dit een kenmerkend stukje van uh, Lyle? Ja, dit is een kenmerkend stukje. Dit is een, uh, die man heeft zo'n goede voordracht. Maar waar het eigenlijk op gaat. Ik probeer de dwarsverband in de popmuziek uh, bloot te leggen. En, en ik, ik denk dat er een dwarsverband is. Naar, naar wat? Ja, er, ik, ik hoor invloeden van Tammy Wynette. Kent u die nog? Dat is heel lang geleden, hè? Ja, dat is een, een, een countryzangeres die had een heel naar leven. En daar ga je al. Dus ik denk dat er een dwarsverband is naar Tammy Wynette. En dat, ik heb dat, denk ik, zelf uh, blootgelegd, eigenlijk. En dat wil ik aan de luisteraars ook meegeven. Ja, het is altijd weer een wonderlijke reis door de tijd die we samen met jou maken. Echt een aha-erlevenis. Zou je nog heel even ja. een, een kenmerkend stukje Lyle kunnen laten horen? Ogenblikje, Ik ben even bezig. En daar een stukje aan het zoeken eh, waarmee hij wil demonstreren dat Weil toch een unieke stijl heeft? Hè? Of is het nou toch een jijt eigenlijk? Van hè? Ja, dat betwijfel ik, want ik vind het toch zo'n originele man. Ik denk dat hij origineel, ja, is ook als man gezongen, dat maakt het heel bijzonder. Komt hij aan, hè? niet meer doorheen praten, want nu, ja, daar komt hij. Mooi hè? Schitterend. Als we naar Teddy gaan luisteren, weet je wat we het allemaal doen? Want dan hoor je het dwarsverband eigenlijk hè? Nee, tot volgende week hè? Hou hallo, leuk vanavond. Tot volgende week hè? Tot volgende week.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 forgive him even though he's hard to understand Met dank aan Rex van Beuningen en Jan Emmaus. Goed, we gaan het eh, mysterie van Emily weer spelen. Want eh, diezelfde Jan Emmaus heeft weer een mooie tekst geschreven. En u eh, moet raden over wie of wat die gaat. En eh, dat eh, gebeurt in eh, drie fragmenten. Hè. Als u het na het eerste fragment al weet... dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. En na het tweede fragment nog twee. En na het laatste nog eentje. Uh, ik zou zeggen, roll the tape. Sommige mensen zien er nooit langer dan een week hetzelfde uit. Lijkt ons een hele klus. Elke keer maar weer iets anders met dat haar en die kleding en het imago. Dat is een volledige baan hoor. David Bowie heeft zich er decennia lang intensief mee bezig gehouden. En hij zong er ook nog bij. Er steeds anders uit willen zien. Waarom eigenlijk? Zijn het de echte zoekers die steeds maar weer sleutelen aan de verpakking? Of willen ze gewoon aandacht? Want aandacht krijgen ze. Of zijn ze verschrikkelijk ontevreden over een verschijning? We blijven gissen. Nou, 0800-1121 als u het denkt te weten. Bel mij en praat me ook even bij over uw zomer. Goed, muziek nu. JP Den tekst. hopelijk hier binnenkort ook weer te gast in de nacht. Hij uh, Heeft een nieuw album uit, Speak Diary. JP op zoek naar zijn eigen muzikale verleden. En uh, hier is het eerste heerlijke nummer. Aan het stuur, het leven, dat is je uitzicht. I've been driving all my life to feel that change coming. In Texas staat. Aan de telefoon, Gerard. Juist. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Gerard, hoe was jouw zomer? Uh, heel erg nat. <laughs> dus je bent hier gebleven in Nederland? Uh, ja, er was geen geld voor een vakantie verderop. Ja. Dus het is een dag hier en een dagje daar, voor zover ik dat droog en leuk heb kunnen beleven. Ja. Maar het is niet echt een topzomer geweest. Nee, maar je hebt toch al wat leuks gedaan. Ja, ja. Nou, noem eens ja. wat. Maar het leuke was, zou meer leuk geweest zijn als er een zonnetje bij scheen. Ja. ja, dat is wel zo. Nou, ik heb er weinig last van gehad. Ja. Ik, ik, zat, uh, ik zat weliswaar in, in Frankrijk, maar uh, ja. helemaal in het noorden. En het, het gingen die buien omheen. En wij hadden wel af en toe eens, want we hadden een leuk aardappelveldje. Nou, ze had veel te weinig water. Mm -hmm. Dus uh, ik had te weinig water, dat is ook wat, hè. Ja, ja. ja, en ik weet nog wel in het begin van het voorjaar dat, uh, dat ik tegen iedereen de zorg riep, Nou, er zou wel eens een keer een flinke pens mogen vallen. Ja, toen was het veel te droog. <laughs> ja. Nou ja. Maar ja, er is al. Ja, dan worden je gebeden verhoord en dan, <laughs> dan houdt het gewoon ook niet meer op. Hé, <laughs> hey, maar verder, noem eens een, noem eens een highlight. Wat, wat, iets leuks wat je gedaan hebt, niks bijzonders. Een highlight. Ja. Ah. Nou, nee, er zijn niet echt highlights geweest. Naar de film, naar het strand. <lacht> heb je een goede film gezien die ik gemist uh, heb? Ja, en ik weet bij god niet meer. Wat voor film? <lacht> <lacht> <lacht> heb je nog een boek gelezen? Ik mijn verjaardag, <lacht> 22 juli. Oh, ja? Nou ja, goed. Nee, zo komen we niet verder, hè? <lacht> nee, ja, en nee. uh, ja, een beetje fietsen en uh, een beetje ergens wat drinken op terrasjes. Nou, gewoon allemaal relaxed. Maar je bent ja. wel happy, zo ook Geen het. grote uitspattingen. Nee. Ja, wel relaxed en uh, ja, het, elke dag is voor mij vakantie voorlopig tussen. Uh. Want? Ja, ik ben arbeidsgehandicapt op het moment. Wat heb je dan? Ja, dat ben ik eigenlijk, uh, zal ik dat voorlopig uh, altijd zijn. Nee. Oh. Ja, hart- en vaatziekte. Oh, dus je moet... En dat is in oktober gediagnosticeerd. Dus je, je hart het doet niet helemaal naar wens... Uh, neem een liefslagader die zit verstopt. Ik heb zogezegd een etalagebeen. Maar dat al op mijn 45 ste Oh, en, en wat moet je daaraan doen? Uh, ja, dat is niet, dat, dat is niet oh. meer terug te draaien. Oh. Ik weet niet wat het dat is, maar het is Dat is alleen maar, is maar een ja? beetje... Uh, ja, laten we zeggen, stil te houden. En dat is een kwestie van heel gezond eten, niet roken. regelmatig met alcohol. En veel bewegen. Veel lopen. En dat doe je allemaal. Uh, dat probeer ik wel om best voor te doen. Dus met rook is het stoplicht, stoplicht. Is het je gelukt al om te stoppen? Uh, mm, ik was uh, overlappend over het de jaarwisseling was ik vierhalve maand gestopt en toen raakte ik uh, in de tijd van de aardbeving in Japan raakte ik in een soort verlichte psychose en toen ben ik weer begonnen. Oh. En twee weken geleden, of nee, nee, verleden week heb ik het weer opgepakt. Wat? Het niet roken. Oh, nou hartstikke ja, goed. Dus jongen. Ik wil niet zeggen dat ik gestopt ben, nee, maar nee, ik heb, zei, ook, je... ja, ik heb okay. gisteren een paar sigaretten bij mijn moeder gerookt en. Uh, uh. Maar Na, je bent het ga, weer aan, ben ik aan het proberen. Als het je pakken dan ga ik niet verder met roken. Nee, nou heel goed. Ik, bij mij heeft het ook een hele tijd geduurd voordat, voordat ik echt kon stoppen. Ja. Heel veel valse stops gemaakt. Maar, ik, ja, uiteindelijk... ja, ik ken het van je. Ik, ja, ik ja. luister wel op jaartjes naar je. Ja, nou ik ben nu 2,5 jaar zonder uh, sigaret. Ik, ja, dat hoor ik ook aan je stem. Ja. Ik vind het wel saai, moet ik toch eerlijk zeggen. Nog steeds? Ja, ja, ik vind het hartstikke saai ja dat ik word zo. wel saai maar ik ben wel oprecht je ja net, nee kind. maar het is natuurlijk gelul ik voel me veel beter zonder ja, dat roken ja ik ook ja. Maar ja. en weet je wat ik gezegd heb maar moet jij misschien maar je moet je ook jezelf de durf te permitteren want ik merk dat ik weer kinderlijk boos ben ik ben echt spontaan boos ik kan echt zoiets stuk maken of stuk slaan en dat moet je gewoon doen je moet gewoon iets slopen of uh, ja, je moet je woede gewoon uiten, daar kan je er niks aan doen. Nee, nee, ja, nee, precies. Ja, dat nee, gebeurt wel, wel Ik vaker, heb het niet ja. over mensen of zo, maar nee, nee, maak nee, maar nee. iets kapot of zo. Ja. Ja, nou, weet je, weet je wat leuk is? Ik doe aan mozaïken. dus dan heb ik wel zoiets, uh, dat als, mijn, mijn, mijn man is er wel van, die gooit wel graag als iets kapot. GELACH ja. <laughs> ja. En dan denk en dan ik, dan ik altijd weer een Dan denk ik, nou ja, dat is niet zo eerlijk. Dan erg. moet je in maar elkaar die fase die kapot gegooid worden. <laughs> Daarom heb ik altijd gekleurd. Uh, dus lieve mensen, als u uh, gekleurd uh, uh, uh, service heeft en het is gebroken... stuur dat naar de KRO. Naar ja, mij. Ja, ga ja. ik mooi mo mo zeker. Het is een idee. Ja, nou Kijk maar op mijn website. Ik heb er een paar opgezet. Een paar okay. mo kijk maar eens eventjes. Ademing oh, maar dit is, je, je doet echt vazenmozaïeken. Uh, het, het, het, het, nou, fase, nee, ik maak gewoon uh, een schilderij. Nee, een schilderij, wat is het nou? Uh, nou, kijk maar even op mijn site. Okay. Bij, bij uh, Over Adeline, daar heb ik ze wat opgezet vandaag. Denk ik. Krijg ik ja, al wat? nou, dan moet ik nog op... eventjes wachten, want mijn computer is ook uh, ja. de mist ingegaan. Okay. Dus ik uh, ga zaterdag altijd even met mijn moeder en in de bibliotheek even inloggen. Oh, heeft je moeder een computer? Ja. Nou, ga je lekker bij je moeder kijken. En dan niet van haar aan haar sigaretten zitten. Wat Hef... Het geluid is hier een beetje zacht. hey Gerard, ik ga jou uh, nog even snel vragen wie jij denkt dat het is, want... Uh... Ja nou zo, als ik de context begreep, want ik heb het niet helemaal goed verstaan... maar het ging om het constant verkleden, dacht ik aan Carlo Bo Bossart. Nou ja, vind ik wel leuk bedacht, maar het is hartstikke fout. Het is hartstikke fout, ja. ja, oké, okay, jammer. Hé <laughs> <laughs> hey Gerard, ontzettend veel sterkte met niet roken. Ja dankjewel. Ik zal je denken. Jij met je programma. Doei. Naar. En hebben we Jenny aan de lijn? Dat had ik nou helemaal niet verwacht. Hallo, Jenny, ben jij nou in Gent? Nee, ik ben nog thuis. Maar je gaat morgen naar Gent? Ja, op mijn verjaardag. Oh! <laughs> nou, een hele bijzondere dag. Wie denk jij dat het is, Jenny? Barbie. Nee, helemaal fout, uh, Jenny. Ik <laughs> vind het wel leuk. Maar weet je, ik ga, ik ga voor jou ga ik een plaatje draaien. Hè? Ja. Uh, dat is... Uh, jij bent een trouwe, lieve luisteraar. En jij mailde uh, mij... Um, uh, hier mijn tiplied. Uh, Hoeft niet op mijn naam te slaan. Je kan er iedere naam voor in de plek zetten als je daar eerst een troetelnaampje van hebt gemaakt. En geloof me, velen voelen de kracht van deze oldie. Voor jou, Jenny. Hier komt-ie. Hey, dank je, hè. Uh.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 Samen, komme, komme, Samen. Dag, Samen, domme, domme, Samen. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. En vind de wereld heel gemeen. Samen wil bij niemand horen. Zich door niets laten verstoren En toch voelt hij zich soms verloren Sammy Hoge toren Sammy Kan het niet aan Hoog Sammy Kijk omhoog Sammy Want daar boven lacht de man Sammy wil met niemand praten en toch voelt hij zich soms verlaten. En waarom voel je je verlaten, Sammy? Op de straat, het mamie, van de stad. Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy. Want dan word je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy. Dag, Sammy, domme. Doe me zo, kijk niet om zich heen, doe alles alleen En vind de wereld heel gemeen Sammy wil eens wel veranderen Maar zo bang voor die anderen En waarom zou je niet veranderen, Sammy?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 Ja, dat was voor Jenny, dat plaatje. Uh, luister, ik ben helemaal vergeten het tweede fragment voor te lezen. Maar dat ga ik dus nu doen. En dan moeten we eigenlijk weer een plaatje draaien. Of, uh, dan moeten we heel snel, <laughs> snel bellen. Oh, dat is een hele lange plaat. Nou goed, ik zit weer helemaal te rommelen. Goed, hier komt het tweede fragment. We denken dat hij ervan geniet. Dat wij steeds maar weer denken, zo, je laten staan. En al die uiterlijke verbouwingjes leiden lekker af van de inhoud. Want zijn boodschap is ons niet altijd even duidelijk. Die is even veranderlijk als die kop. Dan is hij weer van de ene club en dan hangt hij weer wat anders aan. En dan zou hij weer dat, maar dan doet hij toch maar dit. Hij krijgt in elk geval alle aandacht van de wereld. Er zit wel een soort van rode draad in al zijn activiteiten. Hij heeft het goed met ons voor. Love, peace en nog zoiets. Er worden grappen over hem gemaakt, maar die raken hem niet echt. Zo lijkt het. Nou, 0800 112, als u het denkt te weten. En ja goed, ga toch maar een nieuwe plaat draaien. Uh, Sig Signe Tollesum, ook al een oude bekende hier van de nacht. Hopelijk ook weer snel te gast. Die heeft een nieuw album uh, getiteld Haze Luister hoe die roodharige engel kan zingen. Since I'm leaving, here's everything I know. Tis where they say, let's be friends. Aan de telefoon, Kees Oosterom. Goedenacht Ben je daar, Kees? Kees? Ik hoor ergens in de verte wel een klok tikken. Dat ben ik dan. Ja, hi, Kees. Oh nee, ik ben Ed. Jij bent Ed. Nou, oh ja, nou Ed, jij uh, dan staat de verkeerde telefoon open, maakt helemaal niet uit. Sorry, hoor. hoe is het met jou, Ed? Ik, ik hoor je wel roepen de hele tijd, maar ja. ik denk, uh, ik wacht, ik zeg maar niks. Dus. Dat was heel mooi zo'n klok op. Goed in de klok hoorde. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey Ed, hoe is het? Goed. Ja? En met jou? Ja, heb je lekker een natte zomer gehad? Maar je bent hem goed doorgekomen. Nou, ja, ik, uh, ik zit altijd met een beetje, beetje handicap. Ik, ja, uh, weet ik. die maar dat maakt niks uit. Ja. Zeg, waar ben je in Frankrijk geweest vragen? Misschien het noorden, bij ongeveer. Nou, bij Verdun in de buurt. Oh, dat is mooi dan, Nou ja, dat is de Eerste Wereldoorlog, als je daarvan houdt. ik hou ook van de andere kant, van de Oostkant, dan met en Nancy. Ja, ja, ja, ja. En nou ja, dat is de Oostkant, toch? Want de Metz en Verdun liggen vlak bij elkaar. Ja, dat is prachtig hoor, echt wel. Ed, wie denk jij dat het is? Ja, dat is gewoon een gok hoor. Dan ben ik het toch, Elthry John. Ah, hoe kom je erbij? <laughs> toen ik, ik belde, toen dacht ik, toen ik dacht, nee, het is iemand van de politiek, dus denk ik, laat maar schieten. Maar ik, ik had het helemaal gezegd, dus vandaar. Okay. Omdat iemand is die nogal uh, een uit begreep ik, en die zich al vaak... Uh, nou, dat leek me altijd een zon, zo'n type. Oké, nou. oké. Okay, okay. Nou goed, ik vind het leuk bedacht, maar het is hartstikke fout, Ed. Geeft niet. Hé, <laughs> hey, fijn dat je meedeed. Goeienacht nog, hè? nacht hoor. Dag. Dag. Uh, heb ik dan nu, Kees? Adina? Ja, ik hoop het wel. Ja, Kees, jij hoorde natuurlijk net roepen, maar je kon... Jawel. Uh, niet roepen. Dus, uh, ja. Ik heb gelijk even op je. Nou, je uh, fijn even weer terug bent uit Frankrijk. Ja, leuk, dank je. En ik heb, heb gelijk op die website gekeken met je mooie maar je hebt echt talent, man. Het is ja, echt goed. Ja, nou, nee, ik denk altijd van, ik heb op de kunstacademie gezeten, heb mijn vader dat niet voor niks gedaan. Dat ik nee, toch, dat hey, ik maar, toch. volgens mij ligt hier wel een stuk talent, want ik, uh, ja, ik zie hier niet de keuken voor, me, Mooi, maar als je zo'n vrouw hebt, nou, dan moet je als man toch wel heel erg trots zijn dat iemand. Daar zoveel uren in steek. Nou, nee. dagen, maanden. Ja, nou, nou, nee hoor, dus een weekje. Nee? Ja, en die keuken zelf heeft mijn man gemaakt. Maar goed, nu okay. uh, ga ik aan jou vragen wie jij denkt dat het is. Madonna, denk ik. Uh, Madonna. Die heb ik ooit in Cannes gezien. en Die, zag, die had ineens in plaats van blond, had ze bruin haar. Oh, ja, nee. Dat is even geleden. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke fout, maar het maakt helemaal niet uit. Ah, jammer, Ja, ja hey, Sorry, Kees, dat ik het kort maak, want ik heb, een beetje, ik heb net iets verkeerd gedaan met een plaatje en dit en dat. Dus ja. ik ga gauw door. Hé, hey, leuk even... je aan de lijn gehad hebben. Oké, okay, tot de keer. Um, hier komt het de derde fragment. Ava, laat het erop houden dat hij een zoeker is. Een zoeker met de nauwelijks te stille honger naar aandacht. Een predikant zonder kerk... en een kop voor op de voorkant van welke glossie dan ook. De laatste stand van zaken qua kapsel. Kale kop! He? Al het haar is verplaatst naar de wangen en de kin... Red-oogjes kijken ons aan en zeggen: Probeer me maar te pakken als je kan, lukt je nooit. Straks heb ik weer ineens een scheiding rechts op mijn hoofd en ben ik baardloos. En ik kom lekker nooit uit welke kast dan ook. En misschien trouw ik ooit, maar misschien ook niet. Ah, ik kom er wel. Waar weet ik niet, maar ik kom er moet je het weten, hè. 0800-1121. En dan draai ik nog even... Oh ja, begin oktober zijn de Haagse Regens weer te gast hier, hè? En 25 september presenteren ze bij boekhandel Paagman in Den Haag een nieuwe cd. En de titel is Sinterklaas. Nou, ik lees even voor uit hun nieuwsbrief... Afgelopen zomer is ondergetekende op bezoek geweest bij Sinterklaas in kasteel in Spanje. De Goedheiligman was blij verrast eindelijk eens een Sinterklaas-D te horen. die hem doet denken aan zijn eigen vaderland, Spanje. Hij zei dat hij dit misschien wel de allermooiste Sinterklaas-D aller tijden vond. Waarop ik uiteraard, bescheiden als we haar genezen zijn, antwoordde dat dat wellicht iets te overdreven was. Maar vriendelijk was het wel. Nou, en die ondergetekende was natuurlijk de hoofdreger en singersongreger Johan Vrouwevelder. Een hoop klassiekers die we allemaal kennen, die klinken nu eindelijk echt Spaans. Maar de heren schreven ook drie nieuwe nimmers: Sinterklaasliedjes. Uh, het liedje voor 6 december, bijvoorbeeld, als de Sint alweer terug naar Spanje gaat. Hey, hey, hey. Ik zeg adios amigo, als Sinterklaas naar Spanje gaat. Als Sinterklaas naar Spanje gaat, zeg ik adiós amigo. Als Sinterklaas naar Spanje gaat, ik zeg adiós amigo. Als Sinterklaas, als Sinterklaas naar Spanje gaat, doe dat best een beetje pen. Nee, dat is helemaal niet fan. Dat doe best een beetje pen. Nee, dat is helemaal niet fan. Sinterklaas gaat niet naar Spanje, ga toch alsjeblieft niet weg. Sinterklaas gaat niet naar Spanje. Ik zie verrund het afscheid en ik denk: "Pa, naast nou die weg." Ah. Ik sta te zwaaien met mijn zakdoek als de goedheiligman man vertrekt. Als de goedheiligman man vertrekt. Sta ik te zwaaien met m'n zakdoek als de goed man vertrekt? Ik sta te zwaaien met m'n zakdoek als de goed man vertrekt. Als de goed man vertrekt, weet ik niet wat ik moet zeggen. En ik ben toch redelijk goed gebek Dan weet ik niet wat ik moet zeggen. En ik ben toch redelijk goed gebek Sinterklaas, dat gebeurt niet vaak. Sinterklaas, ga niet eens gooien, ga toch, alsjeblieft. Weg, Sinterklaas gaat niet naar Spanje. Ik zie van dat het liedje en ik denk: bang, naast nou die weg. Ah. Als de stembus gaat vertrekken, voel ik me vreselijk alleen. <lacht> ik voel me vreselijk alleen. Als de stembus gaat vertrekken, voel ik me vreselijk alleen. Als de stubbel gaat vertrekken Voel ik me vreselijk alleen Ik voel me vreselijk alleen En Zwarte Piet die staat te lachen Ik vind dat eigenlijk gemeen En Zwarte Piet die staat te lachen Ik vind dat eigenlijk gemeen Sinterklaas, ga niet naar Spoyen Ga toch alsjeblieft niet weg Sinterklaas, ga niet naar Spoyen ik zing van afscheid schaadliezen en ik denk, bam, naast nou die weg. Ah. De boot verdwijnt in de verte, ik draai me om en ga naar huis. Ik draai me om en ga naar huis. De boot verdwijnt in de verte, ik draai me om en ga naar huis. De boot verdwijnt in de verte, ik draai me om en ga naar huis. Ik draai me om en ga naar huis. Naar een grote bed met snoepgoed en een tafel vol cadeaus. Naar een grote bed met snoepgoed en een tafel vol cadeaus. Sinterklaas, ga niet naar je Ga toch alsjeblieft niet weg. Sinterklaas, ga niet naar Spoyer. Ik zing voor Ruderd of en ik denk, bam, naast nou die weg. Nou, weer ga-loos. Heerlijke Haagse humor van de bovenste plank. Nee, ik ben echt een enorme fan van Johan Vrouwvelder en zijn mannen. Goed, uh, aan de telefoon. We hebben Ankie. Ankie uit Assen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou, Ankie? Goed. Ja? Ja, hoor. Waarom ben je nog wakker? Nou, Ik ben net wakker geboren. De, net met de, toen, de tweede, toen je tweede verhaaltje begon, toen werd ik wakker. Ja, Hoezo, ben je een slechte slaper en word je gewoon... Ja, ja, ja. ja. Ik ben s'nachts vaak wakker En dan zet je even de radio aan? Ja. En dan was je zo bij de pinken om ook nog te ja. bellen? Ja. Nee, ik, toen had ik het meteen... Uh, toen wist ik het al. Ja. dacht ik dat ik het wist. hey heb je een lekker weekend gehad? Nee, want ik heb last van de rug, dus het was nee. heel slecht... Uh... Oh, dat is vervelend. Ja. Want dan is zitten kon, niet lekker. En, kon vaak, doen? Nee. Nee, en liggen, je kan geen goede houding ja, vinden. Nee, nee. Weet je, het enige wat lekker is als je rugpijn hebt, vind ja, ik? Nou. nou. dat is of zwemmen, weet je, ja. lekker in het water liggen. Of een beetje fietsen, want dan wordt je rug ook ontlast. Ja, dat is zo. Ja. Hè? Huh? Nou, ik heb niet gedaan, nee. nee, Nou, arme. Heb je wel een leuke zomer gehad? Lekker nat? Nou, wat mij opvalt is dat ik. ik heb, zo heb ik het niet beleefd. Oh, gelukkig. Ik heb, nee, want ik heb het toch een jaar al vakantie gehad. Dus oh. nee. Nee, je hebt gewoon doorgewerkt? Ja. Oké. Okay. Dus dan maak je het niet zo... Nee, dan, ik heb het niet zo echt als heel erg slecht weer mee nee. En moet je nou morgenochtend werken of niet? Ja, ja, ja. Oeh. En met die rug? Ja. En met die slechte nacht? Proberen, Nee, ja, nee. ja. Oh, ja. Maar dat is een beetje gewoon hoor, dat ik oh, slecht ja. staat. Oh ja. Nou, gewoon le lekker in brokjes. Dat doe ik ook al sinds ik dit programma presenteer. Slaap ik dan drie uur achter elkaar en ben ik een uur wakker. Ja, zoiets. Nee, dat heb ik dan ook gehoord. Maar ja, dan kan ik, niet, daar, uh, ik kan niet naar de radio luisteren, want ik ben er dan niet op. Oh, <laughs> <laughs> dat is het enige leuke programma. Nee, ja. Hé, hey, Ankie, wie denk jij dat het is? Ari Boomsma. Hoe kom je daar zo bij? Nou, ja, dat tweede, tweede deel was. Toen had ik meteen, denk ik, van ja, die, dat wisselen van... Uh... Van een vereniging of zo, dat zei je toch? Ja, ja, zoiets, hè. Ja. Uh, ja, dan dan zie je van, van de denk, ene club. Denk, ik denk, nou, dat is Arie Bomsma. En nu net, het, het, het, het nu is die kaal, denk ik, ja. En hij weet niet wat hij. Wat ja, in al, al die zin, alles wat je zei, dacht ik, nou, dat ja, is Arie Bomsma. Nou ja, dat is ook helemaal goed. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja, dus jij krijgt uh, een knijpkartje toegestuurd. Fijn, dank je. Nou, hartstikke leuk dat je, dat je hebt mee willen doen. En ik, uh, ik wens je ontzettend veel sterkte met je rug. Ja, dank je. Hè, een beetje zwemmen, fietsen? Ja, nou fietsen dan. Ja. Zit het onderin of bovenin? Onderin, hè. Onderin. Is het, is het een beginnende hernia? Of, uh... Nou, dat weet ik niet. Nou ik heb dit wel eens vaker en dan heb ik het idee dat ik even, zoals gebeurt, Dan moet ik even uit elkaar getrokken worden, dus ja. dan. En dan, dan, dan zit alles weer op zijn plaats en dan gaat het weer... Weet uh... je wat ook wel helpt, even in de deuropening als het lukt en ja. dan, en dan hangen, hangen, uithangen. Ja. ja. Ah. nee, ik heb zelf een dubbele hernia gehad, dus ik weet hoe vervelend het is. Ja, dat, dat is heel vervelend. Ja. Nou, uh, sterkte dank en blijf dan. even aan de lijn, dan noteert Frans jouw uh, gegevens. Oké, okay, dank je. Ja, ja oké, okay. okay. Goed Goeie uitzending verder. Ja, en wie wat ga ik nou draaien? Ik eh, zat te denken, uh, kan dat nog? Ik kijk eventjes naar uh, dat we even background draaien. Background van correspondence music. Dat is een lekker nummer. Well, Brian, this is a very nutritious lunch. All the food groups are represented. Did your mom marry Mr. Rogers? Uh, no, Mr. Johnson. a young man with no name from the wrong side of town. Ashamed. In the world of judgment, I was so old-fashioned 'cause I treated everybody the same. Correspondence Music, nieuw album, volume 1. Opgenomen hier in Nederland trouwens. Uh, voor de rest uh, nou, moet ik er even een beetje opzoeken. Goed, de Stratofoon. In concreto te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl. Het zijn verhalen van gewone mensen uit de gewone buurt. Kleine portretjes, gemaakt door Katinka Beer en uh, Maartje Duin. En uh, deze vannacht die je nu gaat horen is van Maartje... Ze sprak met Henk Brandt, een gepensioneerd onderzoeker bij Shell, die brieven schrijft aan Boeven. En Park Frankendaal dagelijks controleert op vernielingen. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 10: Brieven aan Boeven. Daar ja. staat dan uh, Dimitri Anatolievich Metvedev, president van de Russische Federatie, en dan Oul 23, Moskou. En dan, ja, ik uh, schrijf Russische altijd nette brieven. Ja, vax, Dat fax staat goed eraf. Huh? Uh, uh, waar geen onvertogen woord in staat. En aan het eind dan staat er altijd zo'n zo'n mooie kreet onder. Uh, I am confidence of your goodwill and sense of justice. Dat zijn van die standaardfrases. Dat je vertrouwen hebt in, uh, in zijn goede bedoelingen en zijn gevoel voor, uh, voor rechtvaardigheid. Zo. Dat probeer ik altijd een beetje in afwijkende kleur te doen. Dan kunnen ze zien dat de handrekening echt is. Dat is niet een kopie. Kabila bijvoorbeeld, uh, daar in Congo. Dat is. Dat is... Daar hebben we gewoon geen weet van hoeveel mensen daar per dag doodgaan. Dat, dat zijn er geen, geen één of twee. Nee, dat zijn er honderden. Dat zijn er soms duizend in een maand. Uh, twee hoog. Je moet een boef, moet je ook meneer tegen blijven zeggen. Uh, je wilt toch dat die boef iets doet wat jij graag wilt. En als je daarvoor netjes moet zijn, netter dan je dus denkt van, nou, uh, het zijn eigenlijk boeven. Ja. Die schrijft ook brieven aan boeven. Want anders zou ik geen brieven hoeven te schrijven. Als er allemaal nette mensen waren: Bush, euh, zijn voorganger, Clinton, euh, Poetin, toen hij nog president was, euh, Mubarak, euh, de, president, de vader van de huidige president van Syrië man die nou uh, dood is uh, in Irak. Hé, wie is het? Dit dictator. Zo, ben je lekker aan het fietsen? Ja, nou, en, en Iran. Hey, Noor. Maar ook uh, hebben we dus een aantal jaren gedrekt. Hallo. Ik verwacht niet dat hij een brief terugschrijft. Ja, nou, ik uh, deel je verontrusting en ik zal onmiddellijk een onderzoek in laten stellen. Ja. Het zou best kunnen dat die dingen helemaal niet bij zijn president komen. Want dat gaat natuurlijk met hetzelfde gemak. Hè? Je houdt gewoon de prullenbak eronder. Uh, Clemens Krijger van zijn uh, cd Ghost Tracks. Ik heb hier een leuk gedichtje uit de nieuwe bundel. Vijf draken verslagen, querido's, poëzie, spektakel nummer vier. Het zijn altijd ontzettend leuk in hier van Norbert de Beulen. Ik ben mijn horloge kwijt. Het was van goud, een erfstuk van mijn opa met de hangsnor. Die opa is al jaren dood. Ik heb uren gezocht, weken doorgebracht met kuilengraven in alle dode hoeken. Meende ik het tikken van kristallen te horen, het fonkelen van wijzers op en uit elkaar, te zien hoe ze vergaan. Niets gevonden. Zonde van de tijd.